Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt dat de salarissen in alle lagen van de bankensector omlaag moeten. Dat zegt in een interview met de Telegraaf. De minister vindt dat alle werknemers bij banken een bijdrage moeten leveren... omdat banken met overheidssteun overeind worden gehouden. Het is dan volgens Dijsselbloem redelijk dat al het bankpersoneel wat inlevert. Wat dat betreft worden de cao's opengebroken en gaan de lonen omlaag. De uitspraak is opmerkelijk, omdat hij afgelopen week in de Tweede Kamer... het salaris verdedigde van de nieuwe topman van SNS Real, Die gaat 550.000 euro verdienen. Ondanks veel kritiek uit de Kamer wil hij niet tornen aan dat bedrag. In veel steden en dorpen in Nigeria zijn inwoners feest en de straat opgegaan... om te vieren dat hun land de Afrika-cup heeft gewonnen. Het was de derde keer dat Nigeria het voetbaltoernooi won. De laatste keer was in 1994. Nigeria versloeg Burkina Faso met 1-0. De wedstrijd werd door veel mensen op grote tv-schermen gevolgd op pleinen en in voetbalstadions. Direct na het eindsignaal brak het feest los, zowel in het islamitische noorden als het christelijke zuiden. Mensen dansten en zongen op straat en staken vuurwerk af. De tweejaarlijkse Afrika Cup werd vorig jaar ook al gespeeld. De organisatie wil het toernooi voortaan in de oneven jaren houden om te voorkomen dat het samenvalt met een EK of WK. In Oosterhout in Brabant is gisteravond later voetganger zwaar gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto. De automobilist is na de aanrijding doorgereden. De gewonde voetganger is vermoedelijk enkele honderden meters meegesleurd door de auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft urenlang sporenonderzoek gedaan op de plaats van het ongeluk. Het weer droog en helder bij matige vorst. Aan het begin van de ochtend in het zuiden nog kans op sneeuw. Overdag wat zon en droog met temperaturen rond het vriespunt.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 Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Um, een stelletje originelen, hele ochtend. Originelen van uh, kopieën die we maar altijd goed kennen. Wat zong André Hazes ook alweer in 1982? Zeg maar niets meer. Als je dat wilt, zeg maar niet meer. Precies 20 jaar eerder zong Leslie Gore het origineel You Don't Owe Me you don't own me, I'm not just one of yours toys you don't own me don't say i can't go with other boys Change me in any way You don't own me Don't tie me down 'cause I never stay. Dan gaan we naar 1963. Rob de Nijs is plotseling wereldberoemd in Nederland met uh, dit. Zachtjes stikt de regen op mijn Ritme van de eenzaamheid. Maar dat is een nummer van de Cascades. Een uh, jaar eerder opgenomen en ook in 1963 een internationale hit. Dit nummer is uh, een van de meest gedraaide nummers ter wereld uh, qua radio... Dat u het maar weet. Die cascades trouwens, die waren uh, afkomstig uit de marine. Wat dat met die regen te maken heeft, dat weet ik niet. Uh, maar daar heeft het beentje zich uh, gevormd. En uh, dit succes, daar zijn ze nooit meer overeengekomen. Goed, dan komen we terecht in 1967 bij groep 1850. Uh, die... Uh, Maakten hun versie van Vader Jacob. Het tegenovergestelde van Vader Jacob is Mother No Head. Juist. Het origineel ga ik niet laten horen. Ik vind de kopie eigenlijk leuker. En dan, tot slot, Corrie Brokken, 1964. Zij is geuner koningin, zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen, la mama. Ja, la mama. Origineel, als naar voren, is toch wel beter. Tot volgende week. la amor Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar extremo del salón se esfuerzan para no gritar es una última atención a la mamá todos se turnan en cuidarla en atenderla y abrazarla está muriendo la Santa María Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la Vivo tanto dolor alrededor de la mamá Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez está muriendo la mamá Y como un rito en la ocasión Se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez que beben con moderación Es raro pero no hay tristeza hay una gran resignación y mientras un hermano reza el otro canta una cancióna mamma Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor. Con un rosario renegrido, repitan todos la oración. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejaron. Goed, Ko van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht, voor de vroege morgen. Vannacht een vervolg op het thema Amsterdam en zijn schrijvers, en dan speciaal zijn dichters, voor het grootste deel dode dichters trouwens. Vorige keer waren Reven en Warren aan de beurt in de buurt van het centraal station, en Johnny van Doorn en Simon Vinkoog in Amsterdam Noord. We gaan nu naar de Dam en omgeving waar we in het boek Amsterdam en zijn schrijvers Isra Meijer tegenkomen en wonen in de Reestraat. Remco Kampert die over het Liefertje schreef en Simon Vestdijk en het wonderlijke niet meer bestaande café De Wacht aan de Rijn in de Regulus Wordt Vestdijk nog gelezen en nog een stapje verder leest iemand ooit nog wel eens een gedicht van Vestdijk? Ik zal er eentje voorlezen. Souvenir. Ik heb haar peignoir nog hier, die tweedehands versleten grof gebloemd, haast als een schort haar lijf omsloot. Ik lachte vaak, maar thans, dan streel ik hem tot hij van zijde wordt. We gaan vervolgens naar de Amstel, wou je wat zeggen? Nou, ja. dat zegt niemand meer, nee. hè? dat weet mijn dochter nee. niet wat het is, denk nee. ik. Ochtendjas, nee. hè? dat geloof ik, nee, dat weet ik wel zeker. We gaan vervolgens <laughs> naar de naar Amstel met Annie M. Ja. Smit. Ja. Wandeling. Ter hoogte van het Koningsplein was onze liefde Engelrein. Maar bij de munt werd het al minder. Mon Dieu, als ik het niet verhinder, hoe zal het dan bij de Amstel zijn? In Amsterdam en zijn schrijvers wordt ook Herman Gorter besproken... die vaak zaken in de Amstelstraat bezocht. En Jacob Israël de Haan, beroemd door zijn kwatrijn... die te Amsterdam vaak zei Jeruzalem en naar Jeruzalem gedreven kwam. Hij zegt met mijmerende stem, Amsterdam, Amsterdam. WF Hermans wordt beschreven als bewoner van de Wolkenkrabber... op het Victorieplein in de Rivierenbuurt... Hermans is minder bekend als dichter dan als romanschrijver. Maar hij schreef ook wel degelijk gedichten. Bijvoorbeeld over de Wolkenkrabber, een gedicht dat zo begint. Een jong, rechthoekig plein in lenteblauw. In het midden het staafvormige gebouw. Zijn schaduw wijst geen tijd op het wijde plein. Waar meer lantaarnpalen dan uren zijn. Het gaat nog door, maar dat laat ik maar. Een wel heel bijzondere, maar ook bijzonder treurige dichter. daar kom ik toch altijd weer op... die in het boek belicht wordt, is Max de Jong. In het najaar van 1946, na de aankondiging van het vertrek... van zijn onbereikbare geliefde naar Amerika... schrijft hij in één nacht Heet van de Naald... waarmee hij zich volgens Rudy Kausbroek kwalificeert... als de voorloper der experimentele. De Jong kan alleen s'nachts schrijven... Hij is allergisch voor geluid. In heet van de naald verzucht hij wanhopig. Een kamer heeft vijf wanden. Van vijf kanten begonnen radio's te spelen. Denken verboden. En uit het open raam nog 32. Gooi een atoombom op Hilversum. Nou, lekker dan. Ja, geschikte woonruimte heeft hij nooit kunnen vinden. Hij vereenzaamt en wordt ziek. Enkele dagen nadat hij naar het binnengasthuis is overgebracht, overlijdt hij op zondag 10 juni 1951 op 33-jarige leeftijd. Aan een tuberculeuze herseninfectie. Die, zo werd beweerd, door de medici niet op tijd was onderkend. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep. Your mama's gone away, away and your daddy's gone stay. Don't leave nobody but the baby Go to sleep you little baby Go to sleep you little baby Go to sleep you little baby Go to sleep Everybody's gone in the cotton and the corn didn't leave nobody but the baby You're sweet little baby. You're sweet little baby. You're sweet little baby. sweet little. Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. Weep pretty baby. Weep pretty baby. She's long gone. I'm gonna need Another loving babe Go to sleep Little baby. Go to sleep Little babe Go to sleep Little baby. Go to sleep, Go to sleep You and me And the devil makes three Don't need no other Loving babe Go to sleep Little baby. Go to sleep Go to sleep, you little baby. Go sleep, little... Come lay your bones on the alabaster stones. And be my loving baby. Emmanuel Harris, Allison Kraus en Gillian Welsh. Een nieuwe stem! Multitalent Marjolein van Heemstra. Schrijver, dichter, theatermaker. Binnenkort als regisseur aan de slag bij de RO in Rotterdam. Zij schrijft wekelijks columns voor op dit moment Dagblad Trouw. En voorheen deed ze dat voor NRC. Eh, NRC Digitaal, weliswaar. Eh, ik eh, vroeg haar die voor te lezen. Want wekelijks ging Marja Marjolein onuitgenodigd naar een feestje... om te zien hoe ze als vreemde gast daar werd ontvangen. Party-crasher avant la lettre. Hm. Titel, welkom, schuine streep, onwelkom. En hier is de eerste aflevering. De eerste keer dat ze op idee voor deze serie kwam. Why is and Fremde, étranger, stranger Gelukkig te zien, Happy to see you, Het dispuut van Floor. Floor staat op de drempel van haar appartement in een Amsterdams grachtenpand. Ze is jarig. Binnen is het feest, wij staan buiten. Ik leg nog een keer uit dat we vanaf de straat muziek hoorden, dat het ons leuk lijkt om mee te feesten en dat we de gezelligste gasten van de avond zullen zijn. Ze bestudeert de fles goedkope whisky die ik eerder op de avond als bedankje meekreeg na een optreden in een ijskoud weiland in Heemskerk. Daarna kijkt ze naar cadeau nummer 2, mijn dichtbundel, die ik in Heemskerk aan niemand kon slijten. Ze knikt, aarzelend. We mogen doorlopen. Binnen staan een stuk of dertig studenten. De meisjes dragen de laatste collectie van H&M en maken foto's van elkaar en vooral zichzelf. De jongens staan in groepjes aan bierflesjes te lurken. Ze zijn gemiddeld tien jaar jonger dan wij. Van het Amsterdam Studentenkorps, denk ik. Jaar 2009, misschien zelfs 2010. De toekomstige managers en bestuurders van ons land werpen ons koele blikken toe. Ik denk aan de Indiaan die ik ooit ontmoette in de jungle van Suriname... Mensen sluiten een vreemdeling pas in, zei hij... als ze erop vertrouwen dat hij uiteindelijk op hen zal gaan lijken. Dat hij onderweg is hen te worden. Hij nam een slok bananenbier en vervolgde dat integreren begrijpen is. Begrijpen dat er niets is wat de ene mens van de andere onderscheidt. Dat je er dus bij hoort. Dat iedereen overal bij hoort. Ik probeer zoiets uit te stralen. Jaar 2010 pikt het niet op. Emily komt naast mij staan. Ze is Floors dispuutgenoot... Ze wil weten wat we nou eigenlijk precies komen doen. Meefeesten, zeg ik. Maar jullie hebben toch niets te vieren? Ik vraag me af wat de Indiaan nu zou zeggen. Een meisje met donkerbruin haar en pareloorbellen voegt zich bij haar. Waarom, vraagt de ronde uit vijanden, ga je naar een feestje waar niemand je kent? Ik kijk om me heen. Iedereen staat met de rug naar ons toe... of loert argwanend onze richting uit. Misschien zijn we te duidelijk niet op weg deze mensen te worden. Drie vreemde eenden in het kippenhok van Floor... Genant. Ik begin mijn jas vast te zoeken in de stapel op de grond. Nog voor ik hem gevonden heb, komt een kleine blonde jongen in een gestreept overhemd op ons af. De meisjes hebben slechte ervaringen met inbraak, zegt hij. Het is echt beter als jullie nu vertrekken, want dit veroorzaakt onrust. Het meisje dat net foto's van zichzelf maakte, maakt ze nu van ons. Bewijsmateriaal voor als er straks portemonnees zijn verdwenen, denk ik. Op weg naar buiten vermijdt Floor mijn blik. De dichtbundel ligt op het aanrecht... Even overweeg ik hem terug te vragen, maar de blonde jongen dirigeert ons trap af... en escorteert ons tot aan de deur. We zijn precies tien minuten binnen geweest. Diep beledigd staan we op de stoep. Typisch Nederlands, zegt mijn vriend, Christian. De afwijzing houdt me de hele weg naar huis bezig. Ik voel me in de steek gelaten door alle feesten van de wereld. Ik besluit me hier niet bij neer te leggen. Vanaf nu ga ik alleen nog maar onuitgenodigd naar feestjes undercover, de Hollandse gastvrijheid onderzoeken, aanbellen en kijken wat er gebeurt in de state of mind van de Indiaan. Maar eerst moet ik terug naar Floor. Ik ben mijn portemonnee vergeten. Iedere dag is een feestje Als je je ogen gebruikt Iedere dag kun je klinken Met de vogel zal te drinken raak eens bevriend met een beestje, ruik hoe het roze ruikt. Het leven is altijd een feestje, als je het goed verraadt. zie je de nuffige bergen, bleek in de maan, beuken als pogen van ker. Staan in de baan. dan is een wereld een feestzaal in een fantastisch gebouw. Dan is het leven een feestmaal en de zonnen een open schouw. Dan kom ik je praten, laat mij afwagen, wandelen door onze feestzaal. Ah, dat was Willy Alberti. En dan nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de SPAM, Stichting ter promotie van de Achtergrondmuziek, Rex B. Kantje van Beuningen. Jan Nemo spraakt met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Nemo. Een heel erg unieke opname waar je buitengewoon slechte herinneringen aan hebt. Dat gaan we doen, hè? Ah, oh, wel, ja. Yeah. Nou yeah. ja, laat ik maar zeggen, ik vond het uh, vrij vreselijk. Ja, want ik, uh, het was een uh, opname die ik had als producer. Ik was uh, bij een uh, Duitse film betrokken. En die, uh, die film heette Verboten, de jaren zestig. En uh, de producers, de geldschieters, hadden eigenlijk uh, uh, hun zinnen gezet op Paul Enka. Paul Enka. Niet de eerste, de beste, Zeker uh, niet. een millionseller, toch? Ja, dus zij dacht, als we die jongen nou de soundtrack laten inzingen... dan uh, wordt het een hit. Enfin, dat is allemaal heel anders gelopen. Want uh, ik uh, nam Paul onder mijn hoede. En uh, ik dacht, ik ga hem een paar uh, woordjes Duits leren. Ja, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Hoe ging dat? Dat ging verschrikkelijk eigenlijk. Uh, uh, uh, ik had uh, um, de zin uh, uh, voor onze lieve is verboten. Ja. Wil je horen wat hij ervan maakte? Ik ben benieuwd. Nou, ik weet het. Dus ik laat het je horen. Daar komt hij, hè. Een stukje horen. Zangers met de violen. Daar komt Paul aanzetten. Dus een opmaat. Daar komt hij, ja. hè. Ik gaat nog even weg. Ik heb nog een colaatje. En daar komt hij. Ja. Ja. Wat zingt hij nou? Ga je het nog een keer laten horen? Ja, ik laat het nog een keer horen, dat het Our duidelijk is. is verboten. Had, Onze liefde is verboden, had ja. ik dus gezegd. En dan maakt hij er dus dit van. Hè? Our love is verboten. Onze liefde is verboden, had ik gezegd. Paul, jongen, doe dat nou gewoon. Dit hij Hoe lang heb jij met hem gewerkt aan die zin? Ik heb drie maanden met hem aan die zin gewerkt. En, uh, ja, hij wilde dit graag, maar uh, het lukte hem niet. Hè? Dus... Moeten we dit nou verder draaien? Of, uh... Ach, het is alweer zo lang geleden. En, uh, misschien is het leuk voor mensen die, uh, die, die daar leuke herinneringen aan hebben. Maar uh, ik heb dus en uh, K, dus ik Duitse les gegeven, Maar uh, het enige wat er dan uitrolde was verboten. Dat kon niet nog wel. Nou, uh, tjus. Ja. We gaan luisteren Jan. Tot volgende week. Tot volgende week Jan. It's John. Ja, het is tijd voor F. F.Starik. Ze is eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. En die ligt al in de winkel. Maar ja, het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Starik leest voor, ligt uit en gooit weg. huis heeft geen geheugen. Nog de stoel waarop je zit. Je kunt je huis verlaten, later terugkeren... en je afvragen of je je in het nummer hebt vergist. De lamp schijnt over nieuwe mensen. In de stoel waarop jij zat te glanzen die zich aanpast aan je zit. Een huis heeft geen geheugen. Wie haar eenmaal heeft verlaten... Eens zijn lamp heeft uitgeknipt, zal nooit meer dezelfde wezen. Keert niet terug. Stoel kreunt onder een nieuw gewicht. Ja. Zo een gedicht over het geheugen van een huis? Het, het, het was mij in dat gedicht om te doen... Uh, dat een huis zijn eigen bewoners niet herkent als je je huis verlaat. Uh, kan iemand anders daar zijn intrek nemen en uh, verder gaan met jouw leven. Zoiets. Ik denk dat ik zoiets bedoel met dat uh, gedicht. Terwijl aan de andere kant, uh, dat die stoel die past zich dan toch ook weer aan, aan je zit. Ja, ja uh, zo'n gedicht wat nadrukkelijk over grote dingen des levens wenst te betogen... En de, de, de uitsmijter, ik vind hem ook niet geweldig. Stoel kreunt onder een nieuw gewicht. Ja. Je, je, je zou ook eigenlijk denken dat het, dat het dan ook weer rijmt op gedicht en zo. Nee, ja, ja. nou, dat, dat, dat is het allemaal niet, mevrouw. Weg ermee. Muziek van Martin Vonsen, Erik vloeimans en het marangi kwartet te vinden op het album Testimony. De gedichtenbundel door van F. Starek is nu verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. <Slacht> profundo sentimiento a ese hombre que ofreció su fuerza, su lealtad y su talento. Hoy quiero cantar mil melodías que me lleven a tu encuentro y a través de lo que siento, poderme yo expresar así. No te has sido eterno padre de la salsa. Porque estás en mi memoria, en mis sueños, en mis triunfos y en mi corazón. Tú no te has sido eterno, Padre, te aseguro. Tú eres mi ángel y mi guía. Yo te llevo cada día. dueños en mis triunfos y en mi corazón. Tu nombre ha sido eterno, Padre, te aseguro, tú eres mi ángel y mi guía. vindt u iets anders dan uh, Soy Acubre, wat wij normaal de afgelopen weken op dit moment draaiden. Uh, vannacht gaf uh, Harriet Sanders, onze uh, ja, wereldnetreizigster, uh, gaf mij dit nummer door of ik dit wilde draaien. Het is uh, Eligia a Elio Reve, geschreven door zijn zoon. En Elio Reve was een grote bandleider en uh, salsa man van Cuba. Um, ja, Harriet die is um, tien maanden per jaar een hardwerkende location scout in Nederland en die andere twee maanden altijd ver weg. Hè, voor ons eigenste kleine wereldnetje. En zo was ze in Cuba en in Panama en in um, hoe heet het nou Colombia. En toen ging ze weer terug naar Cuba, want daar is ze gewoon toch het allergelukkigst. En daar hielp ze gewoon bij de bejaarde coca waar ze altijd logeert. Um, ja de douches maken en ze gaat op jacht naar eten. En ja, ze is gewoon onvermoedbaar in haar tocht en speurtocht... naar uh, Cubaanse cultuur en ze vindt genoeg. <coughs> ze ging deze week op het eiland van de jeugd, het Isla de la Juventud, Maar zaterdag kreeg ik een sms onderweg naar Nederland opeens. Want haar oude moedertje was erg ziek. Dus voor de laatste keer deze winter bellen we met Mokum deze keer. Nee. Harriet, Ja, ik, ik weet niet wat dat was. Dat was een knopje verkeerd. Hé hey meid, je bent weer thuis. Ja, ik sta in Amsterdam in mijn keuken. Ja, dat was niet de bedoeling. Je zou nog een week of drie wegblijven, hè? Ja, ik zou pas de 21ste terugkomen. Ja. Nou, het eerste moet ik vragen, hoe is het nu met je moeder? Het gaat. Ja. Ze is wel ook al heel oud, hè? Ja, ze is heel oud. Nou, ja. Maar ze vond het wel fijn dat ze je weer zag? is weer compleet. Ik ben er ook weer. Nee. Dus ik ben om twee uur uh, zaterdagmiddag door mijn nee, vrijdagmiddag door mijn zus gebeld en om acht uur 's avonds zat ik onverhoopt in het vliegtuig. Ja. En toen kwam je naar Nederland en nou gelukkig uh, hè, is je moeder er nog en uh, kan je erbij zijn. Maar uh, los daarvan die kou, die sneeuw. Ik kwam in Parijs aan, uh, want ik vloog via Parijs. En daar sneeuwde het. Jeetje, ik dacht. dat is toch niet waar? Ik dacht dat de kerst voorbij was. <laughs> maar nee. Nou, het is ook nog gewoon winter. Maar goed. Uh, ik heb een klein welkompje. Ja? Komt u Welkom bij. Welkom back, Welkom bij. welcome ja, goed. slaat ook verder helemaal nergens op. Maar ik dacht dat nou, die arme Harriet, die daar in die kou terug moet... want daarvoor vlucht je juist altijd zo. Uh, kan je toch nog een beetje vertellen over de afgelopen week, hoe het was? Ja, ik was de, ik was de afgelopen week was op uh, Isla de la Gouventude. Ja? En dat is een, nou, dus eigenlijk wel een behoorlijk groot eiland. En dat is een heel eigenaardig eiland, zeg. Jeetje, wat vond ik het daar vreemd. Hoe, je, hoe ging je daarheen? Was het makkelijk om daar te komen? Want ik wou natuurlijk weer zo'n binnenlandse vlucht doen, maar die, die waren allemaal volgeboekt voor, voor de rest van, van het jaar ongeveer. Ja. Dus daar kwam ik niet in en toen dacht ik, ja, nou ja, goed, er zal toch wel een andere mogelijkheid zijn en dat was er. Dus ik ben met de lokale bus gegaan. Uh, ik heb een ticket gekocht voor de lokale bus in, in Havana naar, de, naar een haven... Plaatsje waar een pont lag. Nou, dat klinkt allemaal heel eenvoudig... maar dat was het helemaal niet. Want ik heb echt uren staan wachten op die bus. En, nou, toen zijn we eindelijk met de bus gegaan... en kwam ik aan in die haastplaats... en dan moesten we weer uren wachten tot de pont vertrok. Dus ik heb er uiteindelijk tien uur over gedaan. Ja. Terwijl dat een vluchtje is... Als je het met een vliegtuig doet, van 25 minuten. Oh. Ja, dus dat vond ik helemaal niks. Nee. Nou, vertel over dat eiland. Ja, dat wordt uh, kortweg La Isla genoemd door de, door de Kubanen. En dat was, dat was eigenlijk, vroeger was het een pirateneiland. Ik heb ergens gelezen dat dat de inspiratiebron is voor Treasure Island van uh, Robert Louis Stevenson. Ik ah. weet niet of dat waar is, maar okay. het zou kunnen. Nou, is, dat is een eiland en daar staat... Uh, wat het belangrijkste is van het eiland is dat daar in de tijd... een hele grote gele gevangenis is gebouwd. Die staat er nog maar, dat is dan nu een museum. En daar is onder andere Fidel uh, gevangen gehouden. Oh, oké. Okay. Ja, ah. tussen 1953 uh, en 1955. Dat was met die dictator Batista. Ja. En ik kwam langs een, een, een boot, een zwarte pont. Die ligt daar op de, op de kade... En daar is Fidel in 1955 meer teruggevoerd naar het vasteland. Dus dat is een beetje een... Ja, Symbolisch. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja oké. Okay, ja. nou, de, de, de Amerikanen hebben daar gezeten. Die waren daar tot, uh, he, tot eind 50, tot de revolutie waren die daar... in grote getalen. En die bezaten daar de, de, de citrusplantages. Mm -hmm. En die bouwden dan wegen. en nou, Die hebben de hele infrastructuur hebben die, uh, hersteld. En toen barstte het ook natuurlijk weer daar van de, van de gokpaleis en de hoeren. En ja, die Amerikanen zaten daar. Uh, omdat ook uh, ook grote reden was dat, dat Amerika in die tijd drooggelegd was. Oké, okay, ja, tuurlijk. Konden ze lekker drinken op uh, Cuba. Rum. <lacht> ja, heerlijk. Ja, ja nog steeds ja. trouwens, tuurlijk. Jij moest jou, uh, we hebben even met elkaar gebeld. Of was er was jou iets heel heel naars overkomen qua Rum. Oh, op de terug. <lacht> nu net. Ja, ik had het fles rum gekocht. De, de allerbeste rum van Cuba vind ik. Hè. Dat is niet iedereen het met me eens. Maar ik vind Santiago de Cuba, dat vind ik de top, de Rolls Royce van de rums. En die had ik uh, gekocht nadat ik was ingecheckt op het vliegveld in Havana. En uh, dus die had ik in mijn handbagage, niet in mijn, in mijn, mijn rugzak. En ik kom aan in, in Parijs. En ik ik, ik was in transit daar. En toen mocht ik die fles rum niet meenemen. Nou, wat raar. Wat is dat? Ik weet het niet. Misschien is dat nog onder de, uh, vanwege terrorisme en, en vloeistof. Oh? Nou ja, dat vind ik wel heel absurd. Het ja, is toch absurd? Want ik had hem gekocht na de, na de douane. Ja. Nee, het is wel heel raar. Dus ik, had, ik had helemaal niet verwacht dat het enig, enig probleem zou zijn. Maar het mag, mocht echt niet. Ja, het dus dat wel. was een grote, een grote vuilnisbak met allemaal heerlijke flessen van iedereen. <laughs> Belachelijk. Nou, die zullen ze wel achter, achter, achterover drukken. Maar goed, terug naar Cuba. En terug naar dat eiland. Want uh, nadat uh, ja, het, uh, de revolutie, hoe hebben ze toen gebruikt, dat eiland? Nou, toen is dat... Uh, dat is een... een, een... ...een heel onderwijseiland geworden. Dus daar zijn... ...er zijn veertig uh, middelbare scholen opgezet... ...en allerlei opleidingen, kweekscholen, technische opleidingen. En daar kwamen ongelooflijk veel... Uh, vrij, vrijwillig kwamen er toen allemaal jongeren naartoe. En die konden dan, uh, die konden dan in, naar school. Maar tegelijkertijd moesten ze dan ook op die citrusplantages werken. Dus het was, was een heel idealistisch project. Was dat. Okay. En, uh, en verder is daar een enorme universiteit opgezet. En vanaf 1977 kwamen daar de eerste buitenlandse studenten. Vooral uit Angola en Mozambique. Hè, dat waren grote vrienden van Cuba. En die mochten daar... Gratis studeren. Ja, ja, ja. En dat, is, dat heeft, is vrij lang doorgegaan totdat ja, de val van de muur uh, Cuba-straat arm gemaakt heeft. Ja, ja. En sindsdien zitten, zitten er nog steeds heel veel studenten, 30.000 uit 132 landen. Dus het, het is heel erg een onderwijseiland. En het grappige was dat ik daar, ik liep door, door het hoofdstadje... En ik hoorde uit een school hoorde ik al muziek komen. Dus ik ben die school ingelopen. En dat bleek een muziekschool te zijn voor, voor kinderen. Ja? Dus die hebben dan zowel gewoon onderwijs als muziekonderwijs. Maar goed Adelien, ja? echt prachtig piano. Nou, ik vond het echt geweldig. Ja, ja. Ja. Hey, hoe vond je verder het eiland? Ik vond er niks aan. Oh. <lacht> nee. Waarom niet? Nou, ik weet niet. Ik zat in een, ik zat in een casa in zo'n zo uh, guesthouse... En de, de, de waren, was helemaal, er waren allemaal hekken omheen. En dat, is, dat zie je wel vaker in, in de Caribe Ka in, in Suriname ook. Dan wordt, wordt er een huis gebouwd. En daar zitten enorme deuren met sloten. En dan is er omheen een, een, een, een balkon of een, een, een binnenplaats. En daar is weer een hek omheen. En dan heb je een, een gangetje naar buiten, naar de straat. En daar is weer een hek. Weet je wel, dus je voelt je ontzettend ja. gevangen. Ja. En ik ben al van de claustrophobische, dus ik vind dat helemaal niks. Nee. En geen aardige mensen daar tegenkomen? Nou ja, die mevrouw van het guesthouse, dat was een soort Pippi Lankhouse... met van die staartjes bovenop het hoofd. <lacht> en die babbelde echt verschrikkelijk veel. Dus als ik één stap naar buiten mijn kamer zet, begon ze al te praten. Dat, dat vond ik ook niet zo fijn. Nee, goed. En hoe ben je dan teruggegaan? Nou, ik, ik dacht van, nou één ding, ik ga, niet, ik ga niet meer met die boot in die bus. Dus ik ben gewoon met alles wat ik had naar het vliegveld gegaan. En daar heb ik de directeur opgezocht. Nou ja, het vliegveld, dat is een soort schuur meer. Ja. En uh, daar heb ik een praatje gemaakt met de, met de directeur. En toen was er ineens wel plaats. En die heb ik wat meer geld betaald. Ja. En... Voor ik het wist zat ik terug in het vlieg vliegtuigje, ja. een heel oud vliegtuig. Ja. Het, ging, het, het vliegtuig start en toen dacht ik, ik weet niet of dit goed gaat, maar laat ik maar gewoon vertrouwen <laughs> dat het goed gaat. Nou, zo, zo heb ik dat in, in Rusland wel eens gehad, ja. Um, ben je ook helemaal niet uit geweest, niet lekker gedanst op dat eiland? Nou jawel, ik kwam, ik kwam een paar jongetjes tegen op het strand van die 20-jarige jongens. En daar heb ik ontzettend leuk mee zitten praten. En die zeiden, je moet vanavond naar de disco komen, die is helemaal te gek. Dus ik zeg, nou goed, dat ga ik doen. Dus ik heb me leuk aangekleed, toen ben ik s'avonds naar die disco gelopen. En, en toen kwam ik daar binnen. En toen kwam daar boven de dansvloer, kwam allemaal soort sneeuwvlokken uit het plafond. Maar dat, dat waren hele grote vlokken uh, uh, zeepsop was dat. Dus... Ik weet niet of dat normaal is of dat elders ook is. Want zo vaak komt het niet in de disco. Maar dus iedereen staat onder de zeepsop. <lacht> en en dus die, een van de jongens die kwam naar me toe. En die had zo'n. Zo, het leek wel alsof hij een witte helm op had. Weet je wel dus zo, gewoon 20 centimeter zeepschuim. Maar het wordt er ook hartstikke glad aan allemaal. Ja, die hele vloer, dat is één grote. Dan kan je dan niet dansen? Nee, nou, zij wel. <lacht> Maar ik, ik, ik niet, dus ik ben weer weggegaan. Nee. Maar vertel eens, je hebt met die jongens op het strand gezeten. Waar hebben jullie het over gehad? Nou, ik heb het. Ik weet het niet. Of hoe, hoe ik daar, daar nou op kwam, weet ik niet. Maar ik heb het met ze gehad over het feit dat zij geen vriendinnetjes kunnen krijgen. Want, ja, meisjes in, in Cuba. Die gaan in, als die worden aangesproken door een jongen en die, die met hen uit wil. dan gaan die meisjes informeren of, ze, of die jongens. Uh, familie hebben in het buitenland. Dat is één, ja. Ja, als, kijk, zodra ze familie hebben in het buitenland... dat is een soort garantie dat er geld wordt gestuurd... aan ja. het buitenland, uit het buitenland. Ja, ja. ja, nou ja, en die jongens vielen buiten de boot... want die hadden dat niet. Nou ja, en of waren ze gewoon lelijk? Nee, helemaal niet, echt niet. Heel leuke jongens. Leuk om te zien, leuk om mee te praten. Dus jij wil zeggen dat romantische liefde een luxe is in, in Cuba? Ja, zeer, ja. Zeer grote luxe. Dat, het bestaat natuurlijk wel, er wordt ook veel over gezongen. Maar uiteindelijk gaat het om de poen. Het is toch veel meer op een economische basis dan hier. Veel meer. Ik moet even teruggaan naar, uh, vorige week kwamen we niet aan dat verhaal toe. Uh, jij was wezen dansen met een, een Zweedse, geloof ik. En daar, daar had je ook wat opmerkelijks uh, meegemaakt. Nou ja, ik, dat, was, dat was gewoon in Havana, in uh, La Gruta. Dat is, dat is een disco onder een bioscoop. Ja. En dat was een mix van ja, dansleraren, om het even keurig uit te drukken, en toeristen. Dus ja, dan, dan zijn er van die Duitse leraressen en russinnen en stuurdessen. Ja. En die, die zitten daar dan en, en worden ten dans gevraagd hè, door die jongens... En ja, ik, ik, ik, zie, ik heb het natuurlijk al honderdduizend keer gezien hoe dat dan gaat. En dan dansen die vrouwen hun, hun salsa pasjes die ze op cursus hebben geleerd in, in Lelystad en in, uh, Den Haag, weet ik veel. En uh, dan, die jongens gaan dan niks anders doen dan complimentjes geven. Hè? Zo van, oh, meer amor, wat kan je goed dansen, geweldig. Nou, dan zie je die vrouw helemaal smelten. En uh, ja, die worden gewoon helemaal versierd. Ja. Veel jongere jongens, hè, vaak. Ja. Dus um, het gekke is dat de meeste vrouwen daar gewoon intrappen. Die en, denken van ja, ik ben ook gewoon eigenlijk heel leuk en mooi. En ik kan ook heel erg goed dansen. En wordt het dan ook een, een romantische nacht? Wordt daar, uh, Absoluut. Die, die worden, gaan gewoon mee met die mensen, met die Absoluut. dames. Ja, zeker. En als ze dan niet. Uh, vaak mag je in de hotels geen Cubaan meenemen. Dat is nog steeds hier en daar aan de hand. En dan kan je naar een speciale. Plekken om een kamer te huren, al is het voor een soort love motel. Een beetje drappige kamers kan je dan huren en daar kan je een uur blijven of een nacht. En hopen die jongens dan, uh, wat hopen ze, dat ze mee mogen met die meiden? Of, uh... Natuurlijk. Natuurlijk hopen ze, <tus> ze hopen ten eerste op geld. Dus er worden allerlei dingen verzonnen waardoor die... Kijk, ze, ze proberen dan een week op te trekken met, met zo'n vrouw, hè. En dan, dan worden er allemaal uh, smoezen verteld waardoor ze geld zullen krijgen. Bijvoorbeeld, uh, ik ben gescheiden en ik heb een kindje. En het kindje is morgen jarig. En dan wil ik zo graag cadeautjes voor kopen. Ja. Nou ja, een beetje vrouw... Denk dan van, oh wat, wat, wat, wat ontzettend lief van die man, weet je wel, en gaat dan ja. geld geven. Ja. Of uh, mijn opa heeft een nieuwe bril nodig, kan jij, je hebt hem ontmoet, want je wordt altijd meteen meegenomen naar die ouders. Ja, ja. En uh, zo'n leuke opa, uh, nou, en die kan niks zien en dit valt steeds om, nou heb je geld voor een nieuwe bril? Dat wordt natuurlijk helemaal niet besteed aan een bril. Nee. Het uh, doet mij een beetje denken aan die Duitse uh, film van die Ulrich Seidel, heet ik geloof ik, uh, Paradies Liebe, weet je, die vrouwen die naar uh, Afrikaanse landen gaan en daar door die uh, mannen ook helemaal verwend worden, maar ook helemaal uitgeknepen en uh, dergelijke. Maar je, je schreef ergens, en dat vond ik wel heel heftig, uh, van uh, Fidel heeft ons allemaal tot hoer gemaakt. Ja, dat wordt gezegd in, in Cuba. Uh. Dat is allemaal weer een keerzijde, hè? Hé, hey, uh, lieve Harriet, wat ga je doen nu, nu je terug bent? Je moet je gewoon weer aan het werk, hè? Ja, ik zal weer, werken, weer gaan werken. <laughs> Zoiets. Nou, ik heb uh, nog een mooie uh, welkom-thuisplaatje uh, welkom voor je. En uh, ontzettend bedankt dat je deze winter weer uh, mijn correspondenten was. En ik ben benieuwd waar je volgend jaar heen gaat. Ja. Oké? Okay? Oké. Okay. Tot hey. volgend jaar. Dag. Dag. mijn <middels> again.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 So I'll close my luck And look behind. Moving on Moving on So I'll close my eyes. I'll look behind. Moving on. Veel te lang, met je jet gekletst moet gaan afsluiten en ik nog iets meer laten horen. He, vergeet de website niet, www.adelinevanlier.nl. Voor alle infoplaatjes, podcasts en gewoon terugluisteren. Bevriend me op Facebook, Adeline van Lier, of mail naar het Goede leven@karo.nl. Volgende week hebben we Herk. Nou, die hebben net hun eerste album, Dulu uitgebracht. Is gebaseerd op herinneringen van de zanger Gerrit van der Scheer... die als jongetje van zijn tweede tot en met zijn negende levensjaar... op Papua leefde, als middelste van een zendelingengezin... En waktudulu betekent vroeger. En Gerrit was een jaar geleden ook al te gast als gitarist en zanger van de groep Luik. Maar volgende week dus herk. Those were my people. they still are friendly still I have money Those are Jullie moeten wel meespelen. Ja, dat ja, is gewoon live. Op de dat weet niet. Die jingle ja, is, ja, is perfect. Hartstikke leuk. Spontaniteit. Je zit op de radio. Ik dacht dat het geen goed meer is. Ik zag zoiets. Ik heb niks met leuk toch. Ja, Hartelijk bedankt. Ja, jij en wel thuis leren. Kies thuisheren. de nacht van het goede leven. Kies KRO.